Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het bedrijf Chickfriend, dat bloedluis bij kippen bestreed met fipronil... wist dat het een verboden gif gebruikte, schrijft NRC Handelsblad. De krant heeft facturen en e-mails waar dat uit zou blijken. Het antiluizenmiddel waar fipronil doorheen zat kwam van een bedrijf uit België. Dat noemde het middel op de facturen fipro waardoor Chickfriend volgens NRC zou kunnen weten dat het om de giftige stof ging. Ook zou de eigenaar van het Belgische bedrijf meerdere keren tegen ChickFrint hebben gezegd dat er fipronil in het middel zat. Een Duitse mensenrechtenactivist die sinds een maand vastzit in Turkije komt voorlopig niet vrij. De Duitser werd vorige maand samen met een aantal andere activisten opgepakt toen ze een cursus volgden. Turkije zegt dat de groep lid is van een gewapende terroristische organisatie. De Duitse regering eist dat de man wordt vrijgelaten, maar volgens de Turkse rechter is er genoeg reden om de Duitse activist langer vast te houden. Een oud-topman van Volkswagen heeft bekend dat hij betrokken was bij het wereldwijde Schumel software schandaal met dieselauto's. Hij zei tegen een Amerikaanse rechter dat hij schuldig is aan samenzwering en fraude. Hij kan maximaal zeven jaar cel krijgen. De Duitser was manager in Detroit, maar honderdduizenden auto's werden gemanipuleerd... zodat ze in testsituaties minder vieze lucht uitstoten dan op de weg. Door een datalek in fotohokjes bij de Apenhul... zijn tienduizenden foto's en e-mailadressen van bezoekers op het internet beland. Een beveiligingsonderzoeker kwam er toevallig achter... toen hij met zijn kinderen op de foto ging in het park. Hij zag dat er verouderde software werd gebruikt... en kon binnen een paar minuten inbreken op de, so op de server... Hij vond ook informatie over zo'n twintig bedrijven. De maker van de fotohokjes heeft de beveiliging inmiddels verbeterd. Het weer vanavond klaart het overal op en vannacht blijft het op de meeste plekken droog bij een graad of 13. Morgen enkele buien, maar ook af en toe zon bij ongeveer 20 graden. Zondag weinig verandering. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort een zomerhit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 Two, one, go!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 Lid. Hallo, hallo, hallo. Ik kijk je link, check, check, check, doe nog ja, een ik kijk. Kijk, uh, Kijk, kippel in mijn kennis Knoflook. Knoplook. Sorry. We zijn <laughs> gesloten. <laughs> Doei. Ik zeg een goedenavond, vrijdagavond. Zie het op jouw ZFM antwoord. Je hey, hoort het goed, ja hoor, de bende van ellende. Hij is weer compleet. De band is together. Jawel. Ik zie hier gelijk al onze enige gerechte DJ Dion zit die. Ons hier. Hallo, hallo. Hij is er gewoon. Nu al bij. Ja, wat een gezelligheid. Nu ja. Al? Ja, normaal zeg je, zeg je altijd... Ja, ik moet mijn usb stickje nog even vol proppen, Vol met uh, hete hitjes. En we hebben een, uh, een meneer van Lang uh, terug, uh, terug uh, geweest. Onze echte uh, DJ Tienhoven. Nee, nee, nee, nee nee nee nee, nee, nee. nee, nee, nee. Geen Tienhoven. Hoezo? Zijn nieuwe naam is Jumping Joey, toch? Goed, we hebben weer onze eigen soundboard in de studio. Jawel, jawel. Dames en heren, live door je radio, Jumping Joey. En vanavond JK, in de uitzending, platen onder andere van... Nou, we trapten lekker af met de, de nieuwe van Stef Campo, Ongelooflijk, wat een plaat, hè? Ik zag jou... Uh... <lacht> Ik zag jou losgaan hier met Make It Roll. Ja, ook nieuwe muziek van Jack Wins met Hometown in de Full House remix. En deze lekkere Ibiza-knaller. Nico de Andrea en Tom Tiger met Coco Bongo. Brrrra. Wat hebben we de komende twee uur in de uitzending? Nou, onze enige echte DJ Dion City. Hij gaat helemaal los. Twee uur? Geen drie uur? Gaan we niet... Uh... Nou ja, whatever. We, What gaan, het, we gaan het meemaken. Net zoals vorige week was ook een verrassing. Hadden ze gewoon in één keer een bonusuurtje. Ja ja, ja, ja, Dus gewoon je radio lekker op je 106.9, 104.5. Alles hè? kan gebeuren. Alles kan hier, ja. Zit je op het internet? Ja, klik dan die vieze site maar even weg. En laat hem gewoon hier staan bij uh, See It. Kijk je mee ook. Uh, dat gaan ook in de studio. Dan dus zie je hoe gezellig het hier is. Ja, Dit dus is Wat is onze livestream? www.zfm-live.nl Kijk, toch mooi. En uh, JK, als mensen een uh, berichtje willen achterlaten over de uitzending, waar kunnen ze dan terecht? Op jouw Facebookpagina, toch? Al ja, ja, ja. <laughs> oh, stond <er>, het <laughs> niet in het <laughs> Nee, we gaan natuurlijk straks eventjes kijken wat staat er in de charts... Uh... Ja, ik ben helemaal van de leg. En natuurlijk... Heb je hem al bekeken, de charts? Of gaan we nu even een uh, gokje wagen? Wie, uh, wie staat er bovenaan? Nou, we moeten eerst eventjes kijken welke charts we erbij pakken. Wat dacht je daarvan? En natuurlijk, uh, we hebben heel veel uh, nieuwe tracks uh, bij ons. Wat dacht je van deze? Van Thick Dick. Ja, je hoort het goed met Welcome to the Jungle. Dit is See It. Jou 106.9. 9, 9, Lijkt een beetje als Kim Holland nou hoor.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 Met Found You, Make Me Yours In de GLV Remix Hierbij zie je het op CFM Zandvoort hey ja, GLV Jeroen, Jeroen Langevinger Ja dat is mijn alter ego Ja oké okay. hey, Zullen we eventjes een uh, nieuwtje erbij pakken Want Spin Records lanceert Een nieuw platform voor opkomend uh, talent En we hebben ook een kinderboerderijden vanavond bij, uh. Toch Joey? <acht> Ik denk dat we even op pauze Even op pauze, heel goed. Het grote label Spinning Records komt een nieuwe platform Spinning Next. Met speciaal voor DJ-talenten tussen de 16 en 21 jaar. Die op het punt staan om door te breken als de nieuwe generatie dansartiesten. Met dit nieuwe platform wil het label de talenten in de spotlight zetten. En helpen met de juiste tools om hun carrière een boost te geven. Denk aan AR begeleiding internationale riding camps, live-events, livestreams en wereldwijde Spinning Next-evenementen. Momenteel bestaat de lijner van het platform uit Karta, Dante Klein, Daastik, Misto, Mike Williams, Sophie Francis, Trottle en Trobi. De groep zal afwisselen en dat ligt aan de leeftijd. En hoe het gaat met de carrière en nieuw ontdekte artiesten. John Heringa, hoofd A&R bij Spinnen Talent development is one of the most important cornerstones of our company. And with SpinnenX, X, we want to pay a tribute to young talent. Ja, de officiële lounge vindt plaats tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober... met het eerste Spin In Next Event in Club Air. Ja, de early birds zijn al beschikbaar, dus mocht je er willen, haal ze in huis. En heb jij al zin in, Joe, in uh, het nieuwe Amsterdam Dance Event? Of zeg je nou, laat het eerst nog maar even een beetje zomer zijn? <lacht> uh. Jazeker uh, Waar ik naar uitkijk dit jaar um, x In Rosso als we weer een show gaan doen in de Heideken Musical Ja toch wel, nu al uh, vooruitblik op het Amsterdam Dance Event Zelf dus, zeg ik van jongens Wacht nog maar eventjes En volgens mij ben ik niet de enige Want ik zag uh, Marcella voorbij komen En die zegt, jezus Komen de eerste Amsterdam Dance Event uh, promos nu al binnen Gaat hard hè ja. ja, en een uh, andere uh, waar ik naar uitkijk uh, vorig jaar was uh, AMF, uh, was heel goed. Dat gaat nu weer naar de nacht. Dus, uh, en ook één dag, of niet? Ja, één nacht. En uh, ja de Heineken Musical op zaterdag staan Sunderling in rijen. Dus vrijdag is nog niet bekend, dus ik denk dat vrijdag de ex in Rosso uh, uh, concert gaan plaatsvinden. S'nachts in de arena en dan uh, overdag heb je de, de show van Martin Garrix. De al eetjes, dus dan kan je dat allemaal in één weekend pakken en dan nog maar kijken wat er op woensdag en donderdag uh, gaat gebeuren. Jij gaat helemaal doorhakken daar. Ah ja, ja. elk jaar uh, is het uh, altijd wel een selectie van leuke visjes en. Uh... Nou, dat uh, hebben wij geweten. Maar Axel en In Corso, ik heb ze op sensation gezien en ik moet eerlijk zeggen, het viel me erg tegen. En waarom viel het je tegen? Nou ja, als je dezelfde platen draait precies als uh, Ultra. Ja, dat... kijk, je moet het zo zien natuurlijk, zoals nu. Als ik elke keer in mijn auto zit, er zit een cd'tje in de auto... ...daar staan een paar lijstsets op. En als ik dan naar die artiest ga, dan wil ik ook eigenlijk dat lijstsetje horen op die cd, want die ken ik. Nee, vind ik niet. En... Ik, ik, vind, ik vind dat het gewoon verrassend moet zijn. En, en als je mensen hebt die achterna reizen, wat dat doen sommige mensen bij artiesten... ...dan zeg ik gewoon, elke keer verfrissend... Zorg dat je een speciaal feestje bouwt, nieuwe edits en alles. Ja, maar die Hama is speciaal, want dan laten ze een nieuwe show zien voor het rest van het jaar. Zeg maar wat er bij HMA gedaan was, was zeg maar de première van wat ze het komende jaar gaan doen. Dus de intro, de visuals. De, dan hoef je de rest niet meer te zien. Nou ja, kijk, als je fan bent, dan ga je erheen. omdat je waarschijnlijk die set zo vet vond dat je hem nog een keer wil zien. En ten tweede op zijn zetje staat ze maar een uurtje. En dan moet je heel veel inkorten. En als je een bepaalde plaats niet draait, dan ga je zien op social media dat heel veel mensen boos worden van... Maar waarom heb je die niet gedraaid In die niet gedraaid In die niet gedraaid? En als je totaal iets anders gaat doen, dan, dan voldoe je, je ook niet aan het verwachten. Dus je hebt een verschil tussen de muziekliefhebbers, zoals wij... die dan echt op zoek zijn in de nieuwe dingen. Maar de grote menigte, en dat geldt ook voor David Guetta... Datgene, dat geldt ook voor Martin Garrix, die willen gewoon die tien horen die ze kennen uit die set. Ja, dat is wel zo, wat hij zegt. Ja, als je, en dat je er kijkt, dan twee Exo en Nicarazzo, hun uh, nieuwste plaat... die uh, momenteel helemaal grijs gedraaid wordt... Ja, die kreeg vorig jaar al de première daar. En iedereen had zoiets van: Wow, wat de fuck is dit uh, voor gave plaat? Die houdt You Feel right now. Ja, ja die, die kwam in de Heineken Musical met als gave intro, zeg maar. En dat, is, uh, ja, dat was zeg maar de première van de show. En uh, ja, ik merk het zelf. Iedere keer als ik de kans krijg om te gaan, dan ga ik. En als ze dan totaal iets anders gaan doen, dan is het niet volgens mijn verwachting. Nee, dat is zo. Maar ja. Ik vond het in de arena net uh, eventjes tegenvallen. En ten tweede, als je kijkt naar Martin Garrix en Axel in Rosso, en David Guetta in Ibiza in Ushuaia of Pacha... het is elke keer uitverkocht. Ja. Dus ze doen iets goed. Of ja, elke, keer, uh, elke week nieuw publiek. Kan ook. Ja? Ja, je, je gaat toch op vakantie Tuurlijk en je denkt... ja, wat moet ik publiek. doen, hè? Dat, uh, ik, ik denk als je het uh, druk zomerseizoen hebt... dat je hier ook elke week een volle in uh, bijvoorbeeld hebt. Ja, maar. Ja. Of elke week is voor altijd Ik weet niet mensen euro gaan betalen Ik weet alleen nee. niet wat voor muziek ik daar moet verwachten. Nee, oké. En dan word je Duits. <laughs> Sorry, Ronmond Nee, maar. Ik ben Snappy Ja, ben je snappie? Nou ja. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb wel wat anders uh, voor je, snappie, snap Ja, we hebben toch ook een gastdJ vanavond? Een gastdJ? Ja, 11 DJ. Ja. je nou, doet uh, doe Pauw. Tot zover. Straks meer nieuwtjes. Meer rolgein. En als je het zat bent, dat snap ik best. Maar we zijn er gewoon nog een uur. Dit is See It. 9 is Zon, Zandvoort en Gelbe Zomer Zomerhits. samen met Mink en Remedy. En Joey, wat vind jij hier nou uh, van, de, van deze nieuwe opspinning? Ja, lekker zomers, lekker uh, droog. Lekker vrolijk, uh, toch? Ja, ik vind, ik vind hem wel gezellig. Ik denk uh, dat je ja, niet iedereen ervan houdt en dat je misschien in een volle club uh, ook niet iedereen tevreden houdt, maar voor nu zo op de radio uh, vind ik hem, uh, ja, vind ik hem lekker. Goed te doen. Hey, uh... Heb jij Tomorrowland nog een beetje gevolgd uh, vorige week? Ja, zeker. zeker. Ik heb eigenlijk. Uh, ja, ik ben wakker gebleven voor uh, x wonnie Rosso. a David Guetta, Martin Garrix. En uh, in de auto liggen die er nu ook. Kijk, helemaal gezellig. Hey, maar heb je ook uh, Tomorrowland Unite uh, meegekregen? Ja. Ja, in mijn favoriete stad. Dat. Uh... Ja, is Barcelona je favoriete stad? Ja, spot? dat is toch wel een van de lekkerste steden om uit te gaan. Mooi weer, strand, uh, gezelligheid. Uh. Nou, dat, dat mooie weer, dat, uh, dat is sowieso wel lekker. Want volgens mij was het in België nou niet uh, bepaald. Uh, ja, ik dag, noemde gewoon het tomo twee weekenden. Uh, Tomorrow Lake. Ja, want uh, ik sprak mensen ja. die er waren geweest. En ja, tijdens uh, de flinke buien, Ja, dan moesten ze toch uh, de tent in. Ja, en dan mis je toch wel weer uh, ja. sommige grote ex. Ja, en na de party gingen sommige mensen ook de tent in. Ja, wel gezellig, toch? Hé, hey, maar vorig weekend ontstond er een heftige brand... in de mainstage van festival Tomorrowland Unite in Barcelona. Ja, nu een week later komt de organisatie met een statement. Ja, want ik weet niet of je de beelden hebt gezien. In één keer stond de mainstage van Tomorrowland... er onheilspellend uit. Maar wonder boven wonder raakte er niemand rond. En het hele, complete terrein werd uh, helemaal leeggeveegd. 22.000 22 festivalgangers die, die konden gelijk... Uh, Weg gaan. Ja, dan is er is toch niks aan de hand. Ik bedoel, uh, nee, ik ben twee keer naar het Barcelona Beach Festival geweest. 15.000 mensen, misschien nog wel meer. Hartstikke gezellig, leuk, buiten s'nachts. En dan, uh, ja, dit, uh, ja, dit is vervelend, maar er zijn geen gewonden gevallen, dus... Uh... Klaar? Nee, de, helemaal prima, maar als jij daar zo staat, uh, hoe laat was het dat het Vicky uh, ontstond? Is toch wel jammer, van als jij een uh, duur kaartje hebt gekocht en... Uh, maar taal, ze hebben aangegeven alles uh, terug te geven, alle kosten. Nou, dan, dan hebben ze een goede verzekering, denk ik. Ja. Is... Nou ja kijk, als het onder de Tomorrowland uh, valt... en ze hebben twee weekenden helemaal uitverkocht... Dus ja. zoveel mensen, dan, dan, dan, dan, ja, dan kan je dat denk ik wel... Uh... En ten tweede, Tomorrowland is zo'n sterk merk... dat als jij dat niet terugbetaalt en ik koop een hoop gedonder... is misschien je meest succesvolle concept weg. Ja, zeker. Gaat je zeker. je klant kosten. Hey, en wat ook speciaal was uh, in de Tomorrowland uh, in België... Ik weet niet of je meegekregen hebt, maar Don Diablo... die stond samen met zijn moeder op de mainstage. Ja, dat doet hij elke show, man. Dat is niks bijzonders. Oké. Okay, en door. Dat, de, dat deed hij ook in de melkweg toen ik daar was. Maar uh, ga weg, man. Ja, ach, ben ik de... hier voor een uh, familiegeunie? Uh... <laughs> nou ja, het had, had zo mooi kunnen zijn, hè. Uh, kijk, dat kan je natuurlijk van twee kanten bekijken. Misschien vind je dit heel leuk om te doen... maar misschien is het ook uh, een soort van PR-dingetje van... oh, kijk, dat is die DJ die zijn moeder nou, op een podium... Hij doet het ook denk ik voor emotionele redenen, hè? Omdat zijn vader ook... Uh overleden was. Dus dan gaat hij steeds die plaat This is what we started draaien als eer betonen aan zijn vader. Oké, okay, ja, dat was me nog niet opgevallen. Maar ja. ik heb zijn moeder ook in de melk weggezien. Dus, uh... Ja, hij heeft hier nog een datje met haar gedaan. Maar, ja, je, maar is ze lekker? Mama Diablo. Ja, weet ik niet. Kijk je nou Dennis aan of zit je nou naar mij te kijken? Ik kijk naar Dennis. Ja, oké. Okay. Of ze lekker was? Nee. nee ik... Ja. ik uh... Nou ja, ik vind het wel. Leuk ik kleuk vindt... jullie allemaal de moeder. <laughs> En door de Deep Shakers en DJ Ray met koet thuis. Zometeen gaan we eens eventjes kijken wat er in de charts staat. En dat tweede uur, jawel, DJ Dion Sydney in de mix. ...of Toolroom Records, als ik het goed heb. Wat zeg je, Dennis? Nee, toch? Toolroom? Toolroom, ja. Het label waar een hoop leuke platen op uitkomen. Uh, van Mark Knight, hè? Ja, en ik heb een beetje treurig nieuws deze week meegekregen. Heb je het meegekregen over... Uh, ...Faulty Fest? Oeh, ja, ja. failliet verklaard. Helaas is dinsdag 1 augustus 2017... ...het faillissement van Faulty Fest WV uitgesproken... Het is daarom nog even onzeker of Valtivest 2017... Artie door kan gaan. Ja, de curator Meester L. Rijswijk is met diverse partijen bezig... om te kijken of er een doorstart van Valtivest mogelijk is. Ja, en of uh, arti Fartie, uh, Fartie arti uh, door kan gaan. Er zijn inmiddels hey. zo'n uh, 3000 kaarten voor het festival verkocht. En ja, mocht jij een kaart in handen hebben... dan proberen we zo snel mogelijk duidelijkheid te geven... over hoe het nu verder gaat. Eventuele vragen zullen niet telefonisch worden beantwoord... En de curator laat per e-mail en via de website www.valtivest.nl weten wat de laatste stand van zaken is. Ja, dit jaar zou Valtivest voor de tiende keer plaatsvinden. En ja, of dit dus doorgaat, is dus nog de vraag. Ja, nou, was er niet zo dat ze vorig jaar slecht weer hadden of zo, of moesten annuleren? Er was, er was iets vorig jaar? Nou, volgens mij is het gewoon elk jaar doorgegaan, maar... Een van de schuldeisers die een rechtszaak aanspannen tegen de oprichter van de Meulen zegt tegen 3 voor 12... Die man is een ordinaire oplichter. Ik wacht al sinds 2015 op geld van die idioot. Telkens weer liet hij niets horen of zei hij... Ik wacht nog op geld van de belasting. Ja, dat doet iedereen. Maar ja. ik had er geen moeite mee gehad als hij niet kon betalen. Maar hij was de boel gewoon aan het belazeren. Het moet in totaal ontonnen gaan. Ja, Wie heeft dit dan gezegd? Want er staat geen bron bij. En ten tweede, iedereen die idioot zegt tegenover de pers, kan je ook niet serieus nemen. als je een mu music professional bent. Ja. Nee, daarom. Dan, dan, dan houdt gewoon achter uh, de deur en probeer je eruit te komen met de. Uh... Ja, kijk, ik, ik denk het probleem met Valtivest, als het al lang meegaat, is dat je op een gegeven moment um, niet vernieuwt. En dat je uh, een bepaald publiek, uh, dat wordt ouder, dat raak je kwijt. En als je dat niet kan binnenhalen met uh, jong publiek, dan krijg je een probleem. Uh. Ja, je wordt elke keer uh, wat nieuws beginnen. Uh, nou nee. ja, je hoeft niet elk jaar wat nieuws, maar uh, ja, als je je doelgroep uh, kwijtraakt en het uh, staat niet aan bij de jeugd. Ja, dan ja. Moet je, kan je twee dingen doen. Dan kan je stoppen of je vernieuwt het en je hoopt dat het lukt. Nou, het is helaas niet gelukt. En ten tweede, je ziet nou een uh, bepaalde trend. Hè? De hoogtepunt van de nieuwe festivals, dat is een beetje voorbij. Vorig jaar zijn er nog wel een aantal festivals gecanceld. Dus de groei is er wel uit. En je ziet nu gewoon de festivals die, die, die zich staande houden. Die kwaliteit bieden, die, die meegaan met de tijd, die blijven nu staan. En dat zie je nu eigenlijk ook met, met die DJ's, hè? de namen die ik net noemde. Ja, die... De, de, de gevestigde orde zal blijven staan en de middenklasse die zich niet uh, weet te vernieuwen of op hetzelfde niveau weet te komen, ja, die, die, die gaan hopen gewoon met, met bestaan. Ja, helaas maar waar uh, voor sommige mensen. Maar vernieuwing, dat is het belangrijkste wat er is. En vernieuwen doen we je zeker bij Ziet, want ik heb nu een Kramerzie met Sparks in de Mr. Belt Wessel Remix. Zometeen blikken we in de House housechart. Wat is er deze week hot? You are the so mate. Now Mr. Belt and Wessel. But no, I won't be ever given up. the line for love, and I know it's past our time, but I won't be ever giving up, up. Dat was hier weer lekker hoor. Kramerty, Sparks en Mr. Belton Wussel remix. En we gaan toch eventjes kijken, Dennis, naar wat er in de charts staat. Want ik heb toch wel uh, nee, wat toch? lekkers uh, gezien. Ja, Alweer? tuurlijk. Alweer. We gaan gewoon eventjes kijken, want in de top 10 deze week vinden we Frankie Risardo met down. Ik weet niet of je hier naar z'n vrolijk van wordt of dat je hier gewoon een Ik beetje van word wordt. Nou, ja. dit, dit moet je echt in een club horen. Als je een pilletje op Alt, hebt. Ja, geen slechte woorden nee. over Frank Risardo. Frank Risardo is gewoon echt... Die doet gewoon heel goed in je die je Die is goed bezig hoor. Gruwelijke op Defected Records uh, voornamelijk. Yeah. Zeker. Deze plaats is op Universal Island uh, Records. Maar als je dit hoort... Ja, dit moet je op een uh, strandfeest horen, vind ik de Ja, op, uh, op een club uh, om 5 uh, uur s morgens. Nee. En om 5 uur s morgens. Uh, ja, ga een keer naar een show van Frankie en dan, dan als je het dan niet leuk vindt, dan, dan mag je hem afklaken. Ja, daarom. Maar dit is lekker. De nummer 9 in de What Wanna give it up in the full intention. Remix van Ralphie Rosario. Lekker disco sound. Goede opbouw. Glitterbox recordings Heerlijk dit De toon is gezet Want we gaan door naar nummer 8 Daar vinden we Soul Speech Met Funk Speech Weet je het wat Dennis? Ja hoor ja, Snatch Records is uh, toch wel uh, jouw label. Op nummer 7 vinden we All Dollars van RoboSonic en Farragh Daan Heerlijke plaats vind ik dit. Uh, lekkere, sparen trek. Ja, alles wat Farragh wel maakt, dat is gewoon goed, ja. Uitgekomen op uh, Spinning Deep. Maar dit is toch zo mooi gemaakt dit. Op nummer 6 deze week vinden we The Blind Side van Rodriguez Jr. en Sis op Crosstowns Rebels. Vind ik wel uh, gelijk een stuk dieper. En Dennis denkt, ik heb geen koptelefoon of... Waar gaat het allemaal over? <laughs> En, en Joey die zit gewoon helemaal de stuiter achter zijn stoel van goh, lekkere plaat. Ah, deze plaat maakt me nieuwsgierig. Uh, de break die, die is interessant en dan ben ik benieuwd wat er nu aangekomen. Nou, spoel hem even door. Ah, niet veel dus. Nee, nee, nee het okay, jammer. jammer, jammer. En door naar de nummer 5: Ilias en Buddy and met Take Over op Defected. Eigenlijk een beetje standaard uh, dat het goed is, Defected uh, record. Ik kom er weinig plaat tegen dat ik zeg van nou nee. Dat was vroeger altijd wel makkelijk in de platenzaak. Dan wist je gewoon altijd, oh, zit die van die vector maar alvast apart. Ja. Oké. Okay. Die blijft altijd wel lekker hangen, dit toch? Goede opbouw. En dan uh, kijk wat er gaat komen. We spoel hem even door. Nee, hij komt, hij komt. Ik voel het, ik voel het. Hij komt, hij komt. Ja, voel je hem komen? Ja hoor. Ik denk 5 december. Zo, so, lekker hoor dit. Oh, dit is, je weet wat je moet doen zometeen. Deze plaats. Op nummer 4 vinden we Shen en Jert Jensen met Surrender of Recreated. Hey Joey, zie jij nou Dennis in één keer met een afro pruikje voorbij komen? Uh, nee, nee. Dit nee, niet, nee oh. maar dit, is ook niet, dit vind ik niet helemaal mijn ding. maar... Nee. Ja, ik vind het wel lekker een beetje disco. Uh... Ja, het zit er goed in elkaar, maar, maar ja, ik hou hier niet persoonlijk heel veel van. Maar... Op nummer 4. Op nummer 3 alweer, ja, we, we naderen gelijk die top 3. House and pressure met Route 94. <middels> Ik wil ze met je. Ik weet dat er buiten huis weet het leuk is. De the De huis. De De we gaan door met de nummer 2: Devil in Me Future Joe met de Purple Disco Machine. Hey, dit ken ik ergens van. Do. Ook al lekker hoor, dit. Waar is dit ook alweer van? Dit, dit, dit, dit, dit, dit is gestempeld van iets. Yeah. Dit gitaartje. Ik zou het even niet weten, Dennis, en Joey meestal weet Dennis het ook nog wel uh, waar die single vandaan is. Uh, Bring out the devil in me. Bring out the devil in me. Zou dat hem zijn? Meestal hoor je het wel. Uh... Hij kan wat lekker voort. Dus als je op een dip... ik kan hem nog niet uh, plaatsen. Je kan hem niet plaatsen. was ja, al een hele oude plaat en is hij terug in de top 10. Dat kan ook. We komen erop terug. En dan die nummer 1, daar vinden we camel vet. Met cola. Weet je wat een cola in Spanje betekent? Nou? Ja, dat is een uh, mannelijk geslachtsdeel. Yeah. Wil je een cola, het <laughs> nou, we zijn er weer. Yeah. Ja, terecht een nummer 1 dit hoor. Ja, die groep is goed. Ja. Yeah. She de cola She the difference, yeah. Ik ben een beetje aan het deze. Ja, distortion erin. Ja, ik vind het lekker. Hé, hey, maar wat er nog lekkerder is, zometeen een uur lang non-stop in de mix. En wie weet komt er nogal een uh, bonusuurtje aan vast. Was het wel. We gaan het gewoon meemaken. Maar ik heb nog uh, één plaat uh, tot het nieuws weer en verkeer... Allemaal wat je, wat je wil horen natuurlijk. Wel een goeie, hè? Wel, wel een goeie. Nou, vind je dit een goeie? Hey. En, anders, en anders heb je pech gehad. Star Splash versus de Bali Bandits.